Hij is Nou, hou de jas maar aan, mevrouw de advocaat. Ik heb je eerste piketmelding binnen. Oh, oh, dat op maandagochtend. Tja, een inbrekertje, 19 jaar. Nog nooit eerder wat gedaan. Gisteravond vastgezet. Waar zit hij? Op het politiebureau. Nou, dat moet er maar, hè. Niet moeilijk doen. Piketdienst hoort erbij. En het valt best mee. Nou ja, het zijn wel criminelen. Het oh, zijn nou criminelen? Wat de kranten voor maakt. Zo'n knulletje vindt het allemaal veel enger dan jij. Nog nooit vastgezeten en dan een hele nacht in zo'n kale cel. Reken maar dat hij het in zijn broek doet. Trouwens, daar zorgt de politie wel voor. Oké, okay, dan ga ik maar. Uh, Mijn eerste zware jongen. <lacht> <lacht> Bij wie moet ik me melden? Uh, Regisseur van Dongen. En je cliënt heet, even kijken, van Beuningen, Marco. Ben. Hij zit voor 311. Oh, toch geen diefstal met geweld, hè? Nee, ik moet geen overvallers, hoor. Wat een held. Nee, hoor. Dat is 312. Dit is diefstal met braak. Vergeet de sigaretten niet, zeg. En laat je niet inpakken door de politie. Het is jouw cliënt. Hij rekent op je. Mevrouw Rosman? Dat ben ik. Van Dongen. U komt voor Van Beuningen? Ja, dat klopt. Loopt u maar even mee naar het verhoorkamertje. Wil u al een keer eerder hier? Hè? Nee, nee, dat is mijn eerste keer. Wat heeft u eigenlijk precies gedaan? Al een paar inbraken op bouwterreinen en die scholen, niks bijzonders. Ja, voorlopig tenminste. Ik wil nog wel even wat nakijken. Als u hier even wacht, dan breng ik hem zo bij u. Ogenblikje. Ja? Je advocaten. Uh. Broh, eigenlijk niks voor mij strafzaken. Het is dat het verplicht is voor mijn stage. Hier is die. Als u klaar bent, dan moet u nummer 671 afbellen. Dan kom ik u weer halen. Oh nee, hij doet de deur op slot. Dan zit ik alleen met die kerel. Hoewel, kerel... Hij ziet er nog wel erg jong uit. Het is eigenlijk nog een knulletje. Ga zitten. Ja. Sigaret? Graag. Met of zonder filter? Zonder. Verdomme, ik krijg het niet goed open. Leuk koppie met die lange zwarte haren. Ziet er helemaal niet uit als een crimineel. Nou, vooruit, Ellen, even doorbijten. Pak zelf maar. Ja. Hier, lucifers. Dank je. Mag ik ze wel terug? Oh, sorry. Dankjewel. je wel. jij niet? Nee, dit is speciaal voor mijn cliënten. Heb je er veel? Mooi, oh, het gaat wel. Eh, uh, behoorlijk wat, ja. Het is mijn eerste keer. Goed, dan zal ik je uitleggen wat er gaat gebeuren. Je zit nu in verzekering. Welke werfje. Mooi blond. Als het allemaal goed is. is. Ik vind het maar niks hier. Lokale kale cel en. de hele dag alleen. Dan krijg je er zenuwen van. Ik wil naar huis. En Chantal... Het was ook knap stom om met Karel mee te gaan. Maar ja, dat is gauw verdiend, zei hij. En dan kon de huisbaas ons niet op de straat zetten. En uiteindelijk zijn we. Ik hoop hier. dat ze naar mij gauw uitkijkt. In dat hoek zijn ook ook wel ramen, Maar ik mag Karel niet verlinken. Als ik nou een verklaring afleg, mag ik dat straks naar huis? Dat hangt ervan af. Als de zaak rond is, misschien wel. Het is je eerste keer. Heb je alles verteld? Wat ik zelf gedaan heb wel. Maar ik heb niks over mijn maat verteld. Dat hoeft ook niet. Je hoeft nergens op te antwoorden. Alleen houden ze je dan wel langer. Wil je er mij wel wat over vertellen? Ik kan toch tegen jou alles zeggen. Jij bent er toch om me te helpen. Ja, ja, dat is zo. Ja, ja, ja. Goed, kom dan maar op met je verhaal. Nou ja, ik was uh, met Karel uh, nog eerst even een uh, praatje op maken. U bent klaar? Ja. Dat zal ik u even uitlaten. Het beste, Marco. Als er iets is, je hebt mijn kaartje. ja. Aïe. wij spreken elkaar nog van Beringen. Nou, dat viel wel mee, hè, mijn Antje? Wanneer mag je naar huis? Nou, dat duurt nog wel even, Hij moet eerst wat meer vertellen. Trouwens, we hebben nog wat andere dingen op het oog, dus vannacht blijft hij zeker nog. Dan bel ik morgen wel even op. Prima. Dus u gaat hem verdedigen? Ja, dat wil ik wel. Het is geen onaardige jongen. Mag ik dan uw stelbriefje? Hier is mijn kamer. Je kunt u het invullen. Daar ja, bel ik juist voor. Maar de recrassering kan daar toch wat aan doen. Die jongen wil zijn huisje niet kwijt. Zijn vriendin is van huis weggelopen en hij heeft beloofd om voor haar te zorgen. En wist hij veel van huurtjes, Ja. Ja, maar anders kan hij toch nergens heen als hij verrekomt. Ja, Ellen, telefoon voor je. Lisbeth, ik ben zelf even aan het bellen. Ja maar, ja, maar die huur is ook veel te hoog. Ellen, dit is Marco. Het is dringend. Heeft u een ogenblikje? Wat is er nou, Lisbeth? Marco? Hij vraagt of je direct wil komen. Je neem hem zelf even. Ja. Mag ik u zo even terugbellen? Marco? Ja? Wat is er? Die van Dongen. Die van Dongen zegt dat ik een bankoverval gepleegd heb. Een bankoverval? 60.000 gulden, zegt hij. En dat heb ik niet gedaan. De dus schoft. Ellen, kun je komen? Nu meteen? Ja. Die kerel, die is geschrift. Ik moet die weg. Eh, uh, ja. Ik, ik kom eraan. Heeft die jongen een, een, een bank of gepleegd? Ja, hij zegt van niet. Nou, ga dan maar gaan. En Ellen. Ja? Doe je best, hè. Doe het nou menes. Hij hangt gegarandeerd. Er zijn vijf mensen die hem hebben herkend. Maar hij zegt dat hij het niet gedaan heeft en hij is behoorlijk in paniek. Ja, natuurlijk is hij in paniek. Hij had niet gedacht dat hij nog gepakt zou worden. Het is er wat een maand geleden. Maar waar is hij dan op gepakt? Ik heb hem herkend van het uh, signalement. We hebben wat getuigen van de overval opgeroepen vanmiddag. En bingo. Alleen zijn maat hebben we nog niet. Ik heb de verklaringen hier. Laat die maar aan hem zien. Dan kan hij zijn geheugen wat opfrissen. Vijf getuigen. machtig. Maar dat, dat probeer ik juist te vertellen. Ik weet niet meer wat ik op die dag heb gedaan. Maar ik heb geen overval gepleegd. Dat is mijn lijn toch zeker niet? Als je daarvoor gepakt wordt, dan bergen ze gelijk vijf jaar op. Ik ben geen zware jongen. Ik had alleen wat geld nodig voor mijn huurachterstand. Maar die getuigen zuigen zoiets toch niet uit hun duim? Oh, nee. Nou, mooi wel dus. En ik zit straks voor vijf, voor vijf jaar voor als Jan lul in de bak. Nou, niemand zit als Jan lul in de bak. Als je het niet gedaan hebt, dan word je niet veroordeeld. Wel als ze die luigen geloven. Wacht even, laten we even kijken wat ze zeggen. Ik weet zeker dat hij het is. Als ik hem zie, heb ik weer datzelfde gevoel van angst als tijdens de overval. Maar dat zegt toch ja, niks? Rustig. Getuige 2, dat is hem. 100% zeker. Ik herken hem aan zijn lange zwarte haar. Het barst van de jongens met net zulke haren gezicht. Getuige 3, ja, hij is het. Hij heeft precies dezelfde ketting als die ene overvaller en van die enge ogen. Nou ja. Hm. Wacht even, wacht even. Deze klopt niet. Die zegt dat je donkerblond tot bruin haar hebt. Zie je wel. En die ketting. En met... ik heb een ringetje in mijn oor. Wat is er met die ketting en met dat ringetje? Nou, wanneer was die overwolken weer? Uh, 14 mei. Ja. Was dat voor of na Nederland-Italië? Nederland-Italië? Ja, die voetbalwedstrijd. Die was toch op... Uh, uh, in ieder geval een paar weken geleden. Dus na 14 mei. Toen heb ik pas dat kettingje gekregen. Wacht even. Dus volgens jou had jij op de dag van die overval geen ketting om? Nee, want toen had ik hem nog niet. Oh. En hebben die getuigen iets gezegd over een ringetje in mij, hoor. Even kijken, die niet, die ook niet. Nee, geen van alles. Hier ja, wel. ik was het gewoon niet. Nou, dan nou moeten ze me wel vrijlaten. laten. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. zo gemakkelijk gaat dat niet, hoor. Dat ringetje is zo klein, dat zie je bijna niet. En die ketting, van wie heb je die gekregen? Van mijn vriend Jacques. Ja. <laughs> een zo'n geintje. Nou, een knoppartijtje tijdje voor de buis bij die voetbalwedstrijd. Weet je het zeker? Als de politie dat dan Sjaak vraagt, vertelt hij dan precies hetzelfde als jij. Natuurlijk. Want ik heb die ketting toepas van hem gekregen. Oh ja, nog iets. Die bank, waar was hij ook alweer? Aan de Stationstraat. Nou, dat kan ik niet geweest zijn. Want in die week ben ik toen met de boot. Bank... Ja, binnen. Ah, mevrouw Hulsman. Gaat u zitten. Dank u. Zegt u het maar. Ja, ik geloof dat Marco die overval niet gepleegd heeft. Zo. Dus de getuigen liegen en dat jong is zo eerlijk als goud? Ik heb niet gezegd dat de getuigen liegen. Ze kunnen zich vergissen. Maar het gaat niet alleen om de getuigen, het gaat ook om de bank. De bank? Wat is ja. er met de bank? Marco heeft me verteld dat hij in de week van de overval twee keer in diezelfde bank is geweest. In die bank... Dinsdags om geld te storten, donderdags om het er weer af te halen. Alleen het lukte niet omdat ze de storting van dinsdag nog niet verwerkt hadden. Nou en hij is eerst wezen verkennen. Dat en... doen ze allemaal. Maar de overval was woensdag. En hij heeft donderdag een enorme stennis gemaakt omdat hij die 300 gulden niet kreeg die hij wilde opnemen. Ik begrijp totaal niet waar je heen wilt. Meneer, een jongen die woensdag 60.000 gulden heeft gestolen gaat toch niet de volgende dag in dezelfde bank een hoop herrie maken. En de overvallers waren niet gemaskerd. Ik bedoel dan ben je toch gek als je dat zou doen. Nou, misschien is hij dat wel. En die getuigen? U hebt Marco niet in de rij gezet. Ja, dat ging helaas niet, want we hebben geen agenten met zulke mooie lange haren. Dan had u andere mannen kunnen zoeken. U hebt uw getuigen nu door een raampje laten ja, kijken? Ja, ja, ja, de confrontatiespiegel. Ja, dat gebeurt wel vaker. En, wacht, hoe sta ik hier op weer? U hebt gezegd, dit is hem, herkent u hem? Nou en, hij herkende hem toch? En u hebt een andere getuige opgebeld en gezegd... Bedenken dat we hem hebben, wilt u komen kijken. Ja, en wat is daar dan niet goed aan? Zo worden getuigen beïnvloed. En dat mag niet. Daarom moeten ze iemand uit hun rij kiezen. Zoals dus het nu gegaan is, is het geen eerlijke zaak. Nou, dat zal de rechter wel uitmaken. Ik deed vreselijk mijn best. Ik vond dood doodongelukkig. Ik zat daar maar. Ik kreeg geen poot aan de grond met die rechercheur Lisbeth. Jij bent mijn patroon. Wat raad je me aan? Oh. Geloof je jouw cliënt? Ja. Ja. Ja, hij heeft een hoop streken, maar hij is op de een of andere manier wel echt. Ja, hij liegt niet. En hij is doodsbang dat ze hem niet geloven, dat hij opgesloten moet blijven. Als ik hem dan zo zie, dan krijg ik bijna de neiging om zijn hand vast te houden. Tja, <laughs> dat ken ik. Dat zijn van die moederlijke gevoelens. Hoewel, zoveel schelen jullie niet, hè? <laughs> nou, toch wel een paar jaar hoor. Maar help me nou eens. Oké, okay, dus Van Dongen wil die vriend niet horen over die ketting. Nee, voor hem is de zaak rond, zegt hij. Dan moet je zelf aan de slag. Wat bedoel je? Die vriend laten komen en meteen. Ja, maar ik... En als jouw cliënt morgen naar de rechtercommissaris moet, dan mag je wel opschieten. En ja, hij heeft helemaal geen telefoon. Dan moet je er naartoe. Verdomme, waarom heb ik dan niet een simpele autokraker of zoiets? Wil jij dat Marco onschuldig achter de tralies gaat? Nee, natuurlijk niet. Nou, dan is er nog heel wat werk aan de winkel voor je. Ja, hier is het. Bent u Sjaak de Jong? Hoezo? Ik uh, ben de advocaten van Marco van Beuningen en ik wilde u oh, ik vragen... ik heb niks met die inbraken te maken. De politie heeft een gek gezorgd. Maar u bent toch zijn vriend? Ja, maar dan ga ik niet mee het stelen. Oh, maar dat zeg ik ook helemaal niet, hoor. Ik, uh, ik kom voor de ketting van Marco. Ketting? Mag ik even binnenkomen, dat praat wat makkelijker. Oh. Nou, kom er maar in dan. Te zitten. Moet jij ook een pilsje? Nee hoor dan. Nou, oh, ik wel. Marco wordt verdacht van een bankoverval. Een bankoverval? Marco? Ja, ik geloof het ook niet. Maar de politie wel. Het restie beeld de grote dat voor. Een paar inbraakjes hè? Dat kan die net aan. Wat zei u uh, over een ketting? Heeft hij een paar weken geleden van u een ketting gekregen? Oh ja, dat oude ding. Ja, bij een voetbalwedstrijd. Ah, welke wedstrijd? Nederland-Italië. Uh, Marco had niet zo van voetbal en zat met de treiter omdat Italië voorstond... ...en we hebben toen wel geknokt, Ja, voor de lol, hoor. En toen had hij me beter en mijn ketting en die vond hij wel mooi. Maar toen heb ik hem gegeven. En zijn vriendin was er ook bij. En wanneer was die wedstrijd? Uh, een week of drie geleden. Twintig mei. 20 mei? Even denken hoor. Ja, dat klopt. Prachtig. Dat is na de overval. Wilt u dit bij de rechtbank getuigen? Dan moet je een eet afleggen of zoiets. Ja, ja, ja, je staat dan onder eten. Hoeveel was de buit? Bij die overval 60.000 gulden. En moet ik dan op alle vragen antwoord geven? Ja. Waarom? Nou, we hadden een knoppartijtje. Ook omdat Marco erg dik zat te doen en ik vond dat hij zat op te scheppen. Nou, en? Nou, hij wilde die ketting wel kopen, zei hij, maar hij zei dat hij barstte van de poen en had wel tachtig ruggen, zei hij. Oh, nee. En toen? Nou, niks. Volgens mij had hij het helemaal niet. Hij doet altijd erg dik, maar hij heeft nooit een cent te makken. Maar zoiets klinkt niet zo best bij een rechter, denk ik, hè? Maar dat was maar een geintje. Ja, dat kan wel zo zijn. Maar Marco, ik moet nu alles op een rijtje hebben. We gaan nog eens van voren aan beginnen. Maar ik komt dan... toch wel vrij morgen? Dat hoop ik? Maar het moet. Heb je Chantal nog gesproken? Ja, ik heb haar gebeld. En? Wat zei ze? Dat van die ketting is waarde, was ze bij. <lacht> en je moet een kusje hebben. <lacht> Lekker een <zo> meid. <lacht> nou, dan zijn er nou toch twee getuigen? Alleen over die ketting. En je weet wat Sjaak heeft gezegd over die 80.000 gulden. Dat was echt een geintje. Nou, kun je, kun je niet tegen Sjaak zeggen dat hij daar zijn smoel over moet houden? Nee, zeg, daar begin ik niet aan. Sjaak, mijnheid eet laten plegen, kom jij nou. Oké, okay, oké. Okay. En dan hebben we nog die vijf andere getuigen die jou herkend hebben. Dat telt vast zwaarder. Nou, laten we nou nog eens naar je alibi kijken, ik, hè? Ik heb toch al gezegd dat ik het niet meer weet. Ik heb uitgevogeld dat op die woensdag de voetbalwedstrijd Ajax-PSV was. Misschien helpt dat. Weet je nog wat je deed op de dag van die bekerfinale? weer een voetbalwedstrijd. Ik hou niet zo van voetbal. Maar er wordt toch altijd erg veel over gepraat van tevoren? Kun je je daarvan dan niks herinneren? Waar? Tori, Marco. Een alibi is ontzettend belangrijk. Je moet het je herinneren. Anders kan ik je niet goed helpen. Wat denk je dat ik hier de hele dag zit te doen? Ik denk me suf. Maar alles loopt door elkaar heen. Ik kan niks vasthouden. Helpen, zijn je. Wil je dat dan wel? Zo'n enge boef helpen. Je bent helemaal geen enge boef. Nee. Nee. Dus je wil wel een neuk met me drinken als ik vrijkom? Eh oh. uh, ja, natuurlijk wel. Maar zover zijn we nog niet. Eerst werken. Die bank, daar ben je in dezelfde week twee keer geweest. Hm? Op dinsdag en op donderdag. Wat deed je de dag daartussen? Op woensdag dus. Ja, <laughs> slapen denk ik. Jezus. Ik weet het echt niet meer. Ik weet alleen dat ik in het weekend daarvoor wat timmerwerk heb gedaan voor een maat van Karel... <laughs> en ik ben in die week natuurlijk met Karel op stad geweest. Anders zat ik hier niet. Je lacht wel erg veel. Vind je het zo leuk hier? Dat is van de zenuw. Vraag maar aan Chantal. Ik ga altijd ginniken als ik zenuwachtig ben. Ah, als je dat bij de rechter dan maar uit je hoofd laat. Het is inderdaad onbegrijpelijk. dat Advocaat voor Van Beuningen. Oh. 30 deur rechts. Tot ziens. Bedankt hoor. Dank u mevrouw Hulsman. Hoe maakt u het? Dank u wel. Gaat u zitten? Ik zal u uh, cliënt oproepen. Zo. Mooi. Ga zitten, jongeman. Dank u wel. De advocaat is er ook al, zoals je ziet. Marco. Hier is de vordering van de officier van justitie. Hij wil dat je in ieder geval twaalf dagen vastzet. Twaalf dagen? Maar dat mag u niet. Ik heb geen bankovervallen. Oh, nou, nou, je hebt ook nog een paar andere inbraken bekend, hè. Zo onschuldig ben je ook weer niet. Laten we daar eerst maar eens mee beginnen. In het dossier staat dat je ook nog betrokken bent geweest bij een affaire... En dat zou mijns inziens een reden kunnen zijn om hem vrij te laten. Ja. Ja, mevrouw Wilsman, ik begrijp uw verzoek om vrijlating... maar ik heb daar toch wel moeilijk mee. Het is duidelijk dat het onderzoek naar de overval nog niet is afgerond. Eh, van Beuningen? Ja? Hm? Ik zal die vriend van jou, Jacques de Jong, en die vriendin van je, Chantal, hier laten komen. Als ik je nu laat gaan, zou je hun getuigenis kunnen beïnvloeden. En bovendien wil ik ook nog een paar van die vijf getuigen horen. Een paar? Ik had graag dat u ze allemaal hoort. Ja, nou goed. Goed, dat wil ik best doen. Maar het onderzoek zal uw cliënt toch in bewaring moeten. Ik pik het niet. Ik heb het niet gedaan. Elle, Elle, je moet me hier uithalen. Ja, meester. Deze jongen gaat naar Haarlem. Ellen! Je bent mijn advocaat! Ik heb het niet gedaan! Echt niet! Ellen! Ellen! Dat was verschrikkelijk. Daar ging hij met zo'n handboeien om en, en die ogen. En oh, Lisbeth, en ik kon niks doen. Ach, je hebt toch je best gedaan? Niet genoeg, anders zat hij nou toch niet in de gevangenis? Uh, huis van bewaring. Ach, gevangenis, huis van bewaring, wat maakt het uit? Achter de tralie-city. Mijn schuld? Wel, nee, geen sprake van. Niemand's schuld. Hoogstens die van hemzelf. Ik snap de rechtercommissaris best. Iedereen roept altijd dat hij onschuldig is. En de meesten zijn het niet. Laat die man het maar op zijn gemak uitzoeken. Dan komt de waarheid vanzelf boven tafel. Hm. Ja, ik hoop het. Maar ik zie het zonder in. <laughs> ja, dat merk ik. Nou, kom op, Ellen. Het is maar een van de vele boefjes. Ja, maar hij rekent op me. Nou, weet je wat je doet? Hm. Kijk, je bent zelf bij die getuigenverhoor aanwezig. En als je op grond daarvan het idee hebt dat hij een kans maakt... ...vraag dan of je hem nog een keer mag verhoren. Hm? Ja, om hem met de verklaringen te confronteren. Dan wil de rechtercommissaris de bewaring daarna misschien wel schorsen. Ah, Lisbeth, vind jij dat ik die zaak goed behandel? Zeker. Die jongen heeft erg gebofd met jou. Je bent een prima advocaat. Dank je wel. Dan moet ik nu een slecht nieuwsgesprek gaan voeren. Met zijn vriendin. Tja, van Beuningen, ik heb de stukken hier voor me liggen... maar eh, de zaak is er niet helderder op geworden. Maar u hebt het nou toch zelf gehoord van die ketting? En niemand heeft mijn ringetje gezien. En het zit al jaren in mijn oor. En bovendien houdt degene die overvallen is vol... dat hij donkerblond of bruin haar had. En hij dacht dat hij 28 jaar was. Getuigen vergissen zich vaak in bepaalde details. Daar hou ik ook rekening mee. Maar hier... ...hebben vijf mensen onafhankelijk van elkaar... ...hebben erkend. herkend. Ja, voor de confrontatiespiegel. Ik geef toe dat het niet de beste methode is... ...maar het is wel toegestaan. En dan hebben we natuurlijk het nieuwe feit. Welk nieuw feit? Jouw vriend heeft verklaard... ...dat jij tegen hem gezegd hebt... ...dat je 80.000 schulden had. Ja, dat was een geitje. Ja, lach maar. Het is anders ernstig genoeg. Dat bedoel ik niet zo. Hmm. Ik schep nou eenmaal graag een beetje op... ...en Sjaak geloofde er ook niks van... Anders had ik hem toch niet laten getuigen. Meneer de rechtercommissaris, ik heb cliënt de afgelopen dagen goed leren kennen. Ik heb zijn verhalen zo goed mogelijk gecheckt. Hij spreekt absoluut de waarheid. Dat nuancering in uw opmerkingen zou geen kwaad kunnen. Ik zie geen reden om de bewaring te schorsen. Moet ik dan die twaalf dagen uitzitten? Wat mij betreft wel. En dan moet de Raadkamer maar beslissen of je daarna nog dertig dagen moet blijven. Nog dertig, Ellen! Meneer de rechtercommissaris, wat hier speelt is een ongelukkige samenloop van omstandigheden... Ik ben overtuigd van de onschuld van mijn cliënt. Bij twijfels zou hij toch op vrije voeten gesteld moeten worden. Een speurhond! Wat? Een speurhond! Je hebt toch gezegd dat ze zo'n lap op de stoel van de bestuurder van de vluchtauto hebben gelegd? Een, een, een geurdoek, ja, ja, dat klopt. Die hebben ze bewaard. Kunt u niet zo'n hond aan mij laten ruiken, meneer de rechter? Dan, dan, dan zult u zien dat ik het niet geweest ben. Nee, maar het is geen wettig bewijsmiddel. Maar het wordt door de politie gebruikt. En dan telt het mee, ja... Wat vindt u ervan, mevrouw eh, Wilsman? Een goed idee. Alles wat mijn cliënt maar helpen kan. Goed, akkoord. Voor ik mijn beslissing neem over de schorsing, zal ik eerst een onderzoek door een speurhond gelasten. Oh, bedankt, meneer de rechter. Gezellig, hè, van Beuringen? Weer even terug op het bureau? Ik ben duizend keer liever in de bak. Hoef ik tenminste niet tegen die rotkop van jou aan te kijken. Ja, je gemak, hè, mannetje. Ik doe alleen maar mijn werk. Dat mag je dan wel eens wat beter doen, man. Ik heb geen reet met die overval te maken. Nou, dat merken we zo meteen wel. Ah, Pogman. Ga. Ah. Wat nog we? Is uh, Koya een beetje in vorm vandaag? Ja, dat is altijd. Goh, wat een mooie zeg. Ik heb zelf ook twee herders. Nou, dan hoop ik maar dat je ze goed verzorgt, jongen. <laughs> Ga jij maar naar binnen, Wacht, ik doe je even de handboeien op. Au. Ik werd de kamer ingestuurd... en toen bleef hij buiten staan praten met die man van de speurhond. Nou, binnen stonden nog vijf keels. We moesten allemaal buisjes in ons zakken doen. Ik drie en zij één... En die moesten we tien minuten in onze zak houden. En toen werden ze al opgehaald. Wat ermee gebeurd is, weet ik niet. Ik wel. Ze hebben die vijf buisjes, plus één van jou, in een rij buiten op de binnenplaats gelegd. En die hond eraan laten ruiken. En hij had eerst aan die doek mogen ruiken die op de zitting van de vluchtauto had gelegen. Waar jij gezeten zou hebben. Ik heb niet in die auto gezeten. Nee. Uh, Oké, okay, maar toch pikt die hond jouw buisje eruit. En alle drie de keren, zegt Van Dongen. Hij heeft me geflikt, schoft. El. Geloof je me niet? Kijk me eens aan. Laat me los, Marco. Ik dacht dat je me vertrouwde. Dat wil ik ook graag. Maar wat voor belang heeft hij om jou erbij te lappen? Begrijp dat dan toch? Om de zaak rond te maken. Ja, sorry hoor, maar dat kan ik niet geloven. En trouwens, wat je daarna hebt gedaan is ook niet erg slim. Hier, daar staat het. Oplichter, vuile kankermongool. Als ik hier uitkom, dan breek ik allebei je poten. Als het niet meer is. Bedreiging heet dat. Dat kunnen ze je nu ook nog ten lasten leggen. Moet je ook geen vieze spelletje spelen met die kerel van die hond? Het willen bij mij niet in dat met een speurhond geknoeid wordt. Oh nee. Moet je een dagje bij ons komen zitten? Dan kun je nog wat verhalen horen. Ellen, ik was het echt niet. Je gelooft me toch? Ja, ik wil je wel geloven, maar daar koop je toch niet veel voor. Wat moeten we nou doen? Ik weet het niet. Ik, ik, ik zal het met een collega bespreken. Ze is een oude rot in het vak. Misschien heeft zij nog ideeën. Ik weet het niet. Als jij me vrij krijgt, stuur ik je elke dag op bosbloemen. Zolang je geen kerel hebt te missen. Die heb je toch niet? Nee. Ik heb geen tijd voor. Ik zit veel te vak hier. <laughs> ja. Dat, dat heb ik wel vaker meegemaakt, hoor. En wel erger ook. Nee, Lisbeth, dat meen je niet. Natuurlijk meen ik dat wel. Het zijn niet allemaal lievertjes bij de politie. Maar, maar, maar, maar hun ambtseed dan? Kijk, ze zijn ervan overtuigd dat jouw cliënt het gedaan heeft. En dus moet het bewijs ook rondkomen. Anders loopt er een crimineel ongestraft op straat. En daar worden ze niet voor betaald. Maar zo plegen ze wel mijn eed. Ja. En moet je zien wat er met Marco gebeurt. Straks moet hij jaren zitten voor iets wat hij niet gedaan heeft. Ellen, Ellen, je raakt toch niet te veel in hè? Dat mag een advocaat niet. Ik ben ook een mens. Ja, een mens of een vrouw. In ieder geval gebeuren hier dingen die niet mogen. Ja, waarom heeft die knul dan ook geen alibi? Dat heeft hij misschien wel, maar hij is er zo verdomd verward over. Dan was hij aan het klussen en dan komt die binnen en daarna een ander. En dan schrijf ik het op en dan zegt hij weer... Oh nee, dat was de dag ervoor. En dan heeft hij weer een totaal ander verhaal. En... Nou, dat maakt het er niet betrouwbaarder op. Hè? Ja, maar toch is de enige oplossing om alles wat hij weet na te trekken. Ja. Hij blijft nog wel een paar maanden in voorarrest en in die tijd moet zijn alibi rondkomen, anders wordt hij gegarandeerd veroordeeld. Nou ja, nou ja goed, dan begin ik maar eens met Zwarte Japi. Zwarte ja. Japi. <laughs> Marco weet bijna zeker dat hij op de dag van de overval aan het klussen was voor een kennis en Zwarte Japi, eigenlijk heet hij Japi Greven, die was daar ook een beetje een lijpe kerel, zei hij. Een echte gangster, oh. daarom wist hij het ook nog. Jij naar een gangster? Je hebt je wel door dat knulletje laten inpakken, hè? Helemaal niet. Ik wil gewoon dat hij eerlijk wordt behandeld. En daar heb je Zwarte Jaapie voor nodig. Hoe wou je dat dan doen? Gewoon langsgaan of opbellen, als hij überhaupt in het telefoonboek staat? Maar ik heb zijn adres en zijn telefoonnummer. Ik wil eerst maar even, even bellen. Dood even. Nou, als je nu de telefoon pakt, blijf ik er wel bij ter ondersteuning. Ja, graag. Even kijken, hoor. Hier heb ik het. Nou, twee, twee... 8, 5, 6, 7, 3. Ik hoop eigenlijk dat hij niet thuis is. Reven? Uh, ja, dag, u spreekt met mevrouw Hulsman. Ik, ja? Ja. Ik ben de advocaat van Marco van Beuningen. Oh ja, die bankrover. Uh, nee, daar ben ik nou juist voor. Dat heeft hij niet gedaan. En u kunt hem helpen. Helpen? U... Ik? Dan knul die 60 rukken pikt. Kan nou, juffie. Meneer Greven, hij heeft het niet gedaan en u weet dat. Ik weet niks. Ik weet alleen dat hij gepakt is en dat hij is herkend. Verder heb ik er niks mee te maken. Ja, dat hebt u wel. Marco zegt dat hij bij u was op de dag van de overval. Wilt u nu wel eens en... even ophouden, juffie? Mij erbij betrekken, zeker. Nou, dan moet u wel heel goed uitkijken. Ik wil met deze zaak niks te maken hebben. Ik heb mijn werk, ik word nergens van verdacht en ik weet ik, niks van overheid. Maar, laat u mij nou even uitpraten. U bent zijn alibi en dat wil ik zo graag even checken. Ik ben niemands alibi. En als u dat bij mij wilt checken, dan kunt u maar beter een heel zoietje meenemen. U laat mij met rust, anders kon het voor u wel eens heel vervelend worden, hè? Nou, dit werkt dus niet. Wie is de volgende? Zeg, ik bedenk me ineens. Wat zijn alibi betreft. Heb je alles aan hypnose gedacht? Ik heb nu werkelijk alles geprobeerd, hoor. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb alles aan iedereen gehad. Uh, Zwarte Japi, De elektricien die ook in het huis aan het klussen was. De controleurs van het GEB die jij had gezien. De meisjes die toen langs zouden zijn geweest. En niemand kan zich herinneren dat jij daar die dag aan het klussen was. Ik heb de bank gebeld en geschreven. Nou, uiteindelijk is een van de personeelsleden verhoord. En die heeft bevestigd dat je daar donderdag stennis hebt staan maken. Maar dat is op zich toch te weinig. Ik heb er ontzettend de pest in. Jij de pest in? Ja. Waarom? Jij hoeft niet te zitten. Jij raakt je vriendin toch niet kwijt? Chantal? Ja. ja ze, ze komt niet meer. Ze wordt zo, wat zei ze nou ook alweer, zo depressief van de gevangenis. Marco, het spijt me dat ik je niet beter kan helpen. Dit ligt niet aan jou. En het went. We willen hier allemaal hetzelfde. Teruit. Kijk, en dat geeft een soort band. Weet je, voel je je niet meer zo alleen. Ja, maar jij hebt het niet gedaan. Nee, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. En niemand vindt dat hij het verdient. Als we nou je alibi maar wisten. Ja. Nou, misschien toch die hypnose. Dat wil de rechtercommissaris niet. Het is te omstreden. Ik heb de hypnotherapeut nog een brief laten schrijven, maar ja, het hield niet. Dus overmorgen hang ik... Ik kan nog één ding proberen. Ach, meid, kappen toch mee. Het heeft allemaal geen zin. Zij willen toch, zo slecht is het hier niet. En uh, straks mag ik naar Zutphen, kan ik misschien nog eens wegkomen. Zo moet je niet praten, Marco. Je mag de moed niet opgeven, er is nog een kansje. Van een van die meisjes hoorde ik dat Karel, met wie jij je kraken gezet hebt, wel aan het klussen was in dat huis. Ja, dat is waar ook. Hij, hij is in het weekend begonnen en we hebben het samen afgemaakt. Dat was ik helemaal kwijt. Hoe kan je nou zoiets vergeten? Weet je nog wanneer het was? Uh, nee, één dag maar. En, en toen was het af. Nou, hij zit ook vast, maar ik heb al geregeld dat ik er vanmiddag heen kan. Nou, je doet maar. Het helpt allemaal toch niks. Doen we in ieder geval de route. Het probleem is dat Marco zich zo ontzettend weinig weet te herinneren. En dus is mijn vraag aan u nu. Uh, weet u nog wanneer u samen met Marco in dat huis aan het klussen bent geweest? Zeg, dus drie maanden geleden. Maar Denkt u alstublieft nog eens goed na? Tja. Volgens Marco heeft hij namelijk niets met die bankenoverval te maken. Maar ja, met die getuigen en die speurhond is hij eigenlijk al veroordeeld. Tenzij hij alsnog een alibi heeft. De speurhond? Marco had zelf om zo'n onderzoek gevraagd, maar het viel nogal tegen. Hij werd toch aangewezen. Hoe uh, zijn die lui weer aan het kloten geweest? Nou, Marco is met mij meegeweest bij die kraak, inderdaad. Nou, die scheet ze wat in zijn broek. De is geen bankrover. Drie maanden geleden, hè. Nou, laat eens nadenken. Ja, we waren een vloertje aan het timeren. ik weet het weer. Inderdaad, het was op de dag van Ajax Feyenoord. Ajax PSV bedoelt u? Ach, nee, Tuurlijk, klopt. Ajax PSV. Weet u dat heel zeker? Ja, ja, ja, want ik ben voor Ajax, vind. Ik ben s'avonds gaan kijken, nou, daarom moest hij vroeger zijn. En Marco die kankerde nog dat hij zich voor zo'n voetbalclub uit de naap moest timmeren. En dat is dan de enige dag geweest dat u samen met Marco gewerkt heeft? Ja, want ja, de volgende dag zou hij een paar honderd gulden van de bank halen. En dan hoeft hij die niet meer te klussen. Hè? Volgens mij is hij liever laat dan moe. Schitterend, eindelijk. Wilt u dit onder ede bevestigen? Ja, als ik u dan maar hier plezier kan doen. Wacht. <tie> voor de zekerheid zet ik het ook nog op papier. Dan kunt u het ondertekenen. De zitting is namelijk overmorgen al en misschien kunnen ze geen transport meer voor u regelen naar de rechtbank toe. Ja, is prima. Hier is papier. Als u het zelf opschrijft, dan zal ik het dicteren. Samenvattend, het college. acht ik alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Dus niet alleen de inbraken, maar ook de overval. Het was een laffe overval met vuurwapens, waarbij onschuldige burgers betrokken waren. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, anders zou mijn eis nog hoger uitvallen. De zaken die door de verdediging zijn aangedragen... ...hebben mij in het geheel niet van de zogenaamde onschuld van Van Beuningen kunnen overtuigen. Een ketting en een ringetje tegenover vijf positieve herkenningen. Het resultaat van de geurproef versterkt deze getuigenverklaring alleen maar. En dat was een forse misvatting van verdachten. Net als het op het laatste nippertje aangedragen alibi... Meer dan twee maanden had Van Beuningen de tijd om zich te herinneren waar hij op de dag van de overval zou zijn geweest. Eergisteren duikt er plotseling een alibi op, notabene van de maat dat hij uit Stelen is gegaan en die zijn straf daarvoor al uitzit. Edelachtbaar college. Zelfs al had ik hem nog op de zitting kunnen laten komen, dan nog was zijn getuigenis van geen enkele waarde geweest. <tie> Dit alibi is geregeld, meer wil ik er niet over zeggen. Nou ja. Waren het alleen de inbraken geweest, dan had ik, omdat Van Beuningen nog nooit eerder met justitie in aanraking is geweest, kunnen volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Om te laten zien dat het justitie ernst is met het bestrijden van de harde criminaliteit, eis ik nu een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek van de voorlopige hechtenis. Meneer de president, ik maak bezwaar tegen de suggestie van de officier dat het alibi geregeld zou zijn. Ik ben er zelf nauw bij betrokken geweest om de waarheid te achterhalen. En ik voel mij door de opmerkingen van de officier persoonlijk aangesproken. Ze zijn niet persoonlijk bedoeld. Ach, kom nou toch. Wij advocaten regelen geen alibis. En voor het overige, meneer de president, wil ik de volgende zaken nog eens onder uw aandacht brengen. Tot slot wil ik naar voren brengen dat ik mij grote zorgen maak over het rechtssysteem in Nederland. Toegegeven... Het alibi is erg laat gekomen, maar het is er. En het is de waarheid. Daar kan ik persoonlijk voor instaan. Uw college zou dit waarschijnlijk met me eens zijn geweest... als de officier gezorgd had dat Karel Puper hier zelf had kunnen getuigen. Ik wil de behandeling niet uitstellen tot hij wel kan komen. Dat zou namelijk betekenen dat mijn cliënt nog tenminste een maand langer... ten onrechte in voorarrest moet blijven. Dus het alibi, de onduidelijke getuigenverklaringen... De ketting, het ringetje, de ontbrekende tweede dader... het feit dat de buik nooit gevonden is... dit alles bij elkaar moet u toch de overtuiging geven... dat deze zaak niet rond is. De geurproef is onbetrouwbaar. Denkt u maar aan de Zaanse paskamermoord. Als er al wettig bewijs zou zijn... dan is er zeker geen overtuigend bewijs. U kunt niet de vaste overtuiging hebben... dat mijn cliënt een overvaller is... Mijn conclusie is dat cliënt schuldig is aan de inbraken, maar moet worden vrijgesproken van de overval. Hij heeft al veel te lang vastgezeten en daarom vraag ik u hem in onmiddellijke vrijheid te stellen. Dat lukt je nooit. Het moet. Drie jaar. Ik heb het niet goed gedaan. Wel nou, nee, meid. Je pleidooi was te gek. Daar komt het niet door. Maar het is toch vreselijk dat je zo lang moet zitten. Ze hadden me hier binnen al gewaarschuwd. Die jongens die kennen die geintjes. Er moet gewoon iemand hangen om de zaak rond te maken. Je bent veel te rustig. Je zou kwaad moeten zijn. Je zou moeten schelden. Ik ben meer dan twee maanden kwaad geweest. He? Eerst heel erg en toen elke dag een beetje minder. En nou is het eigenlijk op. Ik weet ook niet of ik echt blij was geweest als het je wel gelukt was. <laughs> ja, mijn tijd komt nog wel. Daar kunnen ze op rekenen. Het spijt me echt dat het zo gelopen is. Deze straf en Chantal. Ach. En... We gaan natuurlijk in hoger beroep. Kan je doen. Maar denk je nou echt dat er iets anders uitkomt? Huh? Misschien krijg je dan wel meer. Dat geloof ik niet. Ik geloof nou alles. En hoe lang duurt het dan voordat het dan weer voorkomt? Een maand of vijf, zes. Nou, dan heb ik het hier zo naar mijn zin, Dan wil ik niet eens meer weg. Marco. Kom je me dan weer opzoeken? Ja, natuurlijk. Ik blijf jouw advocaat. Alleen mijn advocaat. Marco, oké, okay, oké, okay. hoge beroep. En wanneer kan ik haar dan bereiken? Nou, ik verwacht haar elk ogenblik terug. Uh, wilt u dan nou vragen of ze mij terugbelt? Het is nogal dringend. Ja, u... ja, ik zal haar direct laten bellen. Ja. Oh, wacht, wacht, daar komt ze net aan. Uh, Ellen, telefoon gewoon. De officier in de zaak van Marco. Hm? Ja, wat moet hij nou? Ja, met Ellen Hulsman. Mevrouw Hulsman. Ik heb een verheugende mededeling voor u. Oh ja. Ja. Wij hebben vandaag de echte daders gearresteerd van die bankoverval in de stationsstraat. Van Beuningen komt morgen vrij. De echte daders. <coughs> Vindt u dat verheugend? U zult toch wel blij zijn dat we ze gepakt hebben. En waar hebt u deze gevonden? Bij wie van de drie? Wil de echte overvaller 28 jaar donkerblond nu opstaan? Ik begrijp uw reactie wel, maar ik vind hem wel wat overtrokken. Ah. Wij hebben een overvalteam samengesteld... en daardoor hebben wij een bende kunnen oppakken. Onze twee overvallers zaten daarbij. Ze hebben bekend. Onze, uw overvallers. Ik heb er nooit een gehad. Dus Marco komt morgen vrij. Ja, hij zal wel blij zijn. Blij? Kwaad zult u bedoelen. Woedend. Meer dan vier maanden zit hij nu vast door de stupiditeit. Er u nu geen dingen waar u later spijt van... Heeft. Moet ik hier spijt van hebben, of u misschien? Neem nou die speurhond, die was zeker verkouden. Ik wil het hier maar en... laten. Ik kom elkaar ongetwijfeld nog wel vaker tegen. Goedemorgen. Ongetwijfeld, ja, ongetwijfeld. Ik ga meteen een schadeclaim opstellen. Lisbeth. Ik zou ook blij moeten zijn natuurlijk, maar ik voel me alleen maar leeg. No, no, no, alleen maar no, no, no. Leeg. Niet doen. Je hebt deze zaak heel goed gedaan. <grijg> en je krijgt nu gelijk. Wanneer heb je weer piketdienst? Over een maand werd dat je dan heel anders aankeekt tegen strafzaken. Je hebt enorm veel geleerd. Nou, zegt dat wel. Ellen Hulsman. Ah, Dag mevrouw Hulsman. Piketcentrale hier. Ja. Uh, u hebt dienst, hè, vandaag? Ja, ja hoor, zegt u het maar. Nou, ik heb een melding voor u. Marco van Beuningen, 81172, artikel 312. Regisseur van Dongen, Wat, die zou... Oh, ho, ho, ho, wie zei u? Van Beuningen? Ja, Marco van Beuningen, ja. 312? Toch geen overval? Ja, dat, uh, dat weet ik niet. Er staat alleen 312. Hier op het bureau? Bij, bij Van Dongen? ja. Wilt u de cliënt niet? Ja, ja. Ja, ja. Ik ga er onmiddellijk heen. Oh, fijn. Ik dank u wel, hoor. Mijn hemel. Hoe lang is die nou vrij? Net een maand. En dan 312. Alsjeblieft geen overval. Mevrouw Elzond. Ja. Gaat u mee? Ja. Wat heeft hij gedaan? Hij zit voor 312. Overval? Ja, wat een prachtige verhalen had die jongen altijd. Hè? U ook trouwens. Zo onschuldig, zo eerlijk. En hoe lang is het nou geleden? Eén maand. Ik heb altijd geweten dat ik hem terug zou zien. Gaat u maar naar binnen, ik ga hem even halen. Van Beuningen? Ja? die advocaat? Uh. Ja, dan belt u wel even, hè? Ja. 67-18. Ja, dank u. Daar zijn we weer. Wat ziet hij eruit? Zijn haar afgeknipt. De tatoeages. Het is Marco niet meer. Wat heb jij uitgevreten? Oh, een paar overvalletjes. Oh, een paar overvalletjes. Ben jij geworden, jongen? Je bent verdomme net vrij. Ja, zat dat net even tegen. Te weinig oefen, denk Houd ik. Hou op met dat gehinnik. Weet je wel waar je mee bezig bent? Natuurlijk weet ik dat. Ik heb er vier maanden lang bijna elke nacht van gedroomd. Marco is een overvaller en daarom ligt hij hier in de baaiers. Zo was het toch? Zo was het niet en dat weet nu iedereen. Ja, een beetje laat, hè? Weet je, na een tijdje valt het best mee. Die jongens zagen mij wel zitten. Pas negentien en al een echte bankrover met een blaffer. Dat wil wel daarbinnen... Ze zaten allemaal plannetjes te maken. Schijn er toch uit, jongen. Nou, en wat kan ik dan over een paar jaar, hè? Als ik voor zoiets gezeten heb, zie je mij nog een paardje krijgen. Zo kon ik tenminste een vak leren. Maar ja, <laughs> ik had dus nog net niet goed genoeg geleerd. Ja, volgende keer beter. Marco Marco, het is een gaaf wijf. Oké, okay, vertel het Recht verhaal door, maar. Doorde, wat heb je ik precies? Hoop gedaan? Dat ze mijn zaak wil doen. Waar was het? Dan kan ik er nog al een paar Om klanten gezoeken. Dennis, want die kankerde die altijd op zijn advocaat. Gewerkt. En Karel ze gaan ook wel zitten. Hoe lang hebben jullie eruit? Ja, die gewerkt? hebben ook weer vrienden. Nou, zo kan ze een leuke strafpartij krijgen. Marco, ik heb je wat gevraagd. Hè? Oh, sorry. Uh, het waren twee overvallen. Moet je hem nou toch zien, als hij nog nooit iets anders gedaan op een huileer, heeft. En op want zijn Van Dongen zin. heeft geen gelijk. Dennis zo was hij niet. Zo, niet. zo hebben omgeving. ze hem gemaakt. Ze hadden hem nooit mogen We vastzetten. Ze hadden allebei bivakmuts. Drie jaar voor iets wat je niet gedaan hebt. één. En eigenlijk mogen ze hem niet weer vastzetten, het zou niet eerlijk zijn. Geen Heel clean, geen gewonden en wel een alibi. Eh, netjes van tevoren geregeld. Maar waarom hebben ze je dan opgepakt? Anonieme tip, zeggen ze. Forget it. Ze kunnen me toch niks maken. Dat dacht je maar. Luister eens Marco, we beginnen van vooraf aan. Ik heb nog niks gehoord. Ze verdenken jou van een paar overvallen, je ontkent. Heb je een alibi? Dat geloof ik wel, ja. Mooi. Laat het maar eens horen. U hebt geluisterd naar Verloren onschuld, een hoorspel in het kader van de Hoorspelweek 1991, in opdracht van de AVRO geschreven door Lenny Klein. De rolverdeling was als volgt: Ellen Hulsman, advocaat, Marieke van der Pool, Liesbeth, haar collega, Bea Mulman, Marco van Beuningen, delinquent, Dan van Steen. Van Dongen, rechercheur, Wilbert Gieske. Jacques de Jong, maat van Marco, Peter Smits. Rechtercommissaris, Hans Vierman. Zwarte Japie, Arnie Breveld. Karel, Peter Paul Muller. En officier van justitie, Hans Kassenbarg. Technische realisatie, Rens Spajink en Monique Stam. Regie Hero Muller